Levi van Eck met het NOS-journaal. In Tilburg is vannacht een feest uitgelopen op een grote vechtpartij. In een partycentrum trad een bekende Eritrese zanger op. Zo'n 100 mensen probeerden zonder kaarsje binnen te komen. De beveiliging schakelde daarom de hulp van de politie in... maar toen agenten het optreden van de artiest beëindigden, sloeg de sfeer om. Er ontstonden vechtpartijen en de politie werd bekogeld met glas. Het is onbekend of er mensen zijn aangehouden. Na de raketaanval op de haven van Odessa heeft de Oekraïnse president Zelensky het Westen opnieuw opgeroepen om meer geavanceerde wapens naar Oekraïne te sturen. Die wapens zijn nodig voor de overwinning op Rusland, zei hij. Odessa werd gisteren beschoten met kruisraketten nog geen dag na het sluiten van een graandeal tussen Oekraïne en Rusland. Het graan moet vooral via Odessa worden geëxporteerd. Rusland zegt niets met de aanval te maken te hebben. Duizenden inwoners van de Amerikaanse staat Californië hebben te, maken, ge, te, euh, hebben te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege een grote bosbrand. De brand is in een dag in omvang meer dan verdubbeld. Ruim 48 vierkante kilometer aan natuurgebied staat in brand. Meer dan 6.000 mensen worden geëvacueerd uit het dunbevolkte gebied bij het plaatsje Mid Pines. Dat ligt aan de rand van het beroemde nationale park Yosemite. Meer dan 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden... en gebruiken daarbij ook helikopters, blusvliegtuigen en bulldozers. De gouverneur van Californië heeft de noodtoestand voor het gebied uitgeroepen. In een dierentuin in het Zwitserse Zurich... zijn in een maand tijd drie olifanten bezweken aan herpes. De dieren waren 8, 5 en 2. Vrijwel alle olifanten dragen het herpesvirus bij zich... maar jonge dieren zijn er het meest kwetsbaar voor. Het weer. Vandaag veel zon. Alleen in het noorden kan wat bewolking voorkomen. Het wordt vanmiddag 26 tot lokaal 32 graden. Morgen start vrij zonnig en droog. Later op de dag vanuit het westen buien. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op DA2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat een kapotte auto bij Afrit Vinkenveen. Dat veroorzaakt 4 km file en 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. En 10 minuten vertraging heb je ook op DA27 vanuit Utrecht naar Almere. 5 km file tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het komende uur weer een hoop mooie oud muziek. En het eerste blokje gaat eigenlijk over Zandvoort en over de zee. En de eerstvolgende artiest, werd in 1947 geboren in de Watergeustraat in Rotterdam-West als Adrianus Marinus Kloot. En zijn vader werkte als magazijnbediende bij de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. Hij zag daar als kleine jongen op personeelsfeesten. Optreders van onder andere Johnny Krijkamp en Rita Corita. En hierop bekwaam hij zich in het imiteren van bekende Nederlanders. En op de lage school viel hij niet alleen op een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 Is het leven fijn als de zon schijnt Gevoel van laat maar zitten, ik hoor er niet meer bij. Gevoel van zou er nog wel iemand van me houden? Je voelt je niet zo blij. Ga alleen spootje baaien in Zandvoort, voort. Bootje baaien in Zandvoort, voort, met je voeten in zee.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 Zandvoort, met je voeten in zee De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee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 En je problemen die nemen ze mee Broodje blaaien in Zandvoort Broodjes en koffie gaan mee Het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn eind. Krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis zo verdwijnt Alles trekt naar bos en zee, want er is het weer oké okay. En de mensen, dieren, bloemen, planten, alle juichen, mee. Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn het staat wel er de zon, maar ho, ho Maar als je boter op je hoofd, dan blijft er dan maar liever uit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 Stap wel de zo'n, maar gewoon ho hoog houten huid. Maar als je boter op je hoofd te blijft er dan maar liever uit. Ja, ja, ja. La, la, la, la, la, la, la. la. Heh, die heerlijke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 maar als je boter op je hoop, dan blijft er dan maar liever uit. Ja, dat was muziek van Lou Bandi met Zoek de Zon Op. En daarvoor hoor u André van Duy met Pootje Baai in Zandvoort. En als de zon schijnt. In begon het op de televisie, de serie Ja, zuster, nee, zuster. Een Nederlandse muzikale, komische televisieserie... geschreven door Annie M.G. Smit met de muziek van Harry Banning. En die werd uitgezonden tot 1968 op de Vara... in twee seizoenen van tien afleveringen. serie was oorspronkelijk gemaakt voor de jeugd... maar bij de volwassenen deed hij het ook heel erg goed. Ja, zuster, nee, zuster, en nu hoort nu Op de Step. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb...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 maar door, kijk, zie je die kapel? Die ken je ongetwijfeld wel. En als je daar dan bent, vraag je dan de weg naar Permarent. dag dakgent. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Toen zag ik die mevrouw.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 En ik sleep je het heel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 Wist u je vrouw meneer? U ziet, mijn moe had toch gelijk en dit doe ik nooit meer. Loopt u zo alleen in de regen, je vrouw? Mag ik u een eindje vergezellen Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer. Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. <laughs> Ik heb een paraplu hiervan. Dat is een goed idee. Want daar komt mijn familie aan. Die gaat ook met ons mee. Samen met u. Onder een paraplu. Wie we. wie? Samen met u. Onder een paraplu. Insteek, Omslaan. Af laten gaan. Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan. Als de mannen tussenbij eens gezellig gingen breien met een knotje van die blauwe gemelleerde wol. Dan was het uit met die ellende. Dan was het nergens meer een bende En het was eindelijk is vrede op de wereldboot Oh, ze moesten toch eens weten dat je alles kunt vergeten Als je lekker zit te breien aan een babywand Ik moet het zelfs maar eens gaan zeggen En persoonlijk uitgang leggen Aan die Juno-secretaris die meneer goed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 Omslaan, doorhalen, af laten gaan Als de goal aan kon wennen op niet de dikke pennen Dan mocht Engeland vandaag nog in de EEG Alle mannen moeten breien, ook in Cuba en Turkije Voor oh, als nachts nou maar gauw een bolle truitje breien. Om nog maar niet eens te praten van die verre Aziaten. Als hominis ging beginnen aan een kabelsteek. En als Johnson uit wou scheiden. En een trappelzak ging breien. Was het uit met die misère. Nog dezelfde week. Oh, lieve. Oeh, moet je horen. hoe? laat ze breien. hoe?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 Eén nadeel heeft zo'n politiebaan Als iedereen kan slapen gaan Loop ik te speuren Op de straat Of er een dief zijn slag soms slaan. Maar ben je dit Of ben je dat Uiteindelijk is het altijd hard. Ik blijf maar politie Het gaat me goed Ondanks ik dit was moet. Stop meneer Ben van de politie Ho oh meneer Kom van uw politie Ga maar even aan de kant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 In. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor lauw. En van je hele hola hoor, moet maar in. En van je hele hola hoor, er moet maar in. En van je hele hola hoor, er moet maar in. Ze zijn nog niet teveer, als de appeltjes van Piet heen. En van je hele hou. En daar zijn de appeltjes van oranje weer. Daarvoor hoorde de Selveras met twee re-bruine ogen. En de volgende artiest is Imka Marina. Artiestenaam van Hendrikje Imka Bijl. Geboren in Zuidbroek, op 13 mei 1941. Is een Nederlandse zangeres. De artiestenaam Imka Marina wordt gevormd door haar tweede voornaam, Imke. en de tweede voornaam van haar moeder, Anna-Maria. Oftewel Marina.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 I'm oh. Mijn handen klebberen de kastanjetten en de flamengo, die stamp ik met mijn voet. Ik draag enkel Andalousische dwalers.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 Vuoi dire che amando mi amore, se quando mi parli non c'è amore che cosa vuoi dire? Con questa parola che abbiamo cercato. Ik ben als kindje geboren. Ik heb er gestuwd en gespeeld. Ik heb er mijn hartje verloren. Ik heb er veel liefde gedeeld. En ik ook op de aarde Al is het ook ver hier vandaan Daar zal ik steeds van je vertellen Van die mooie, die fijne Jordaan Die ik staan, de dromen van die mooie, die fijne Jordaan. En komen er ook grijze haren, met rimpels van zorgen, Zo vier als een tijger, toch wil ik jou eenmaal nog zien. En klinkt er straks het klokje van scheiden. Al moet ik dan kreupel gaan, om waarin. Ik ben geboren, daar wil ik sterven. In die mooie, die spannende Jordaan. Aan de voet van die mooie westen daar heb ik van die gedachten gestaan. Ik heb er die.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 Ik heb aan je voeten gestaan. Ik heb er mee te leren kennen. Op het uur. Grip van jouw kerk liet ik tranen en je. Jij... hen op de biesbos, ze gaf hem een kus, maar haar moeder riep Laat om het te die portet iets los. Er was eens een joggie in staphorst, die vast niet alleen van de trap dorst. Dan gilde hij luid, ik zei iedere keer uit, omdat moeder op elke treedpap morst. Een weduwe stond in de gunst bij, een schatrijke handelaar in kunst, zij. Ik heb mijn diner en mijn lunch vrij, een schot trouwde in de Malaise, met een juffie, het was een Française. Hij zei de goddank, jullie mode is lang, ook maar zoek van dag van een punaise. Een schoolmeester in Yokohama, die stond voor de klas in pyjama.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 De Mannen waarmee ik dadelijk wil trouwen. Als je maar vrolijk bent, veel tegen hem lang. Tot zover, het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks Wat meer. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur.